-journaal. Het Israëlische leger breidt het grondoffensief uit in Gaza stad. Het leger heeft in verband daarmee, naar eigen zeggen, een humanitaire zone ingesteld ten westen van de stad Gan Yunis. Inwoners van Gaza stad worden door Israël opgeroepen om naar dat gebied te vertrekken. In het evacuatiegebied zijn volgens Israël veldhospitalen, water en voedsel. Maar omdat Israël overal in de Gazastrook aanvallen uitvoert, geldt ook de humanitaire zone bij Gan Yunis als onveilig. In de Servische stad Novi Sad is het tot een confrontatie gekomen tussen betogers en de politie. Al maanden eisen duizenden demonstranten in Servië nieuwe verkiezingen en het aftreden van president Vucic. Ze beschuldigen hem van corruptie en banden met de onderwereld. Op de campus van de universiteit in Novi Zad gooiden betogers fakkels naar agenten. De politie gebruikt onder meer traangas. President Vucic zegt dat buitenlandse diensten achter de protesten zitten. In een deel van Goor in Overijssel is het drinkwater verontreinigd met de enterokokkenbacterie. Mensen met een zwakke gezondheid kunnen daar ziek van worden. Drinkwaterbedrijf Vitens vond de bacterie bij een controle. Het bedrijf roept bewoners van een aantal postcodes op om het drinkwater drie minuten te koken voor gebruik. Voor douchen en de vaatwasser hoeven geen maatregelen te worden genomen. Tot wanneer het kookadvies geldt en hoeveel huishoudens zijn getroffen in een deel van Goor is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen NSC-partijvoorzitter Kilian Wawou wordt niet in stemming gebracht op het congres van de partij. Op het laatste moment werd de motie ingetrokken... nadat Wawu zijn excuses had aangeboden. De indieners hadden zijn beleid desastreus genoemd. Hoewel het bestuur na het partijcongres plaats zou maken voor het nieuw bestuur... wilden de leden dat Wawu onmiddellijk vertrok. De gebouwen van Universiteit Utrecht die gisteren eerder dichtgingen gingen vanwege een verdachte situatie gaan vandaag weer open. Studenten en docenten moesten de gebouwen verlaten omdat er meldingen waren binnengekomen over een man met een vuurwapen die werd niet aangetroffen. Het weer: veel zon, weinig wind, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10 tussen Amsterdam-Buitenveld en Durgedam... nog 9 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 ja, is begonnen. Donderdag werd het al heel erg druk in Zandvoort. Nou, het was al druk, maar uh, het is uh, ja, het GP-weekend van Zandvoort. En uh, ja, het weer. Hè? Het weer is allemaal spannend. Daar ga ik straks alles over vertellen. En de muziek die is een beetje aangepast, anders dan u gewend bent. Dus uh, een beetje, beetje gezelligheid. Want ja, uh, we hebben heel veel luisteraars, als het goed is. Dus uh, vandaar uh, een iets andere opening. Normaal bent u gewend, uh, Louis dames, met weet je nog wel oud je opname met 1928. Nou, vandaag iets anders... En iets meer ja, gezellige, vrolijke muziek. Ook wat nieuwere muziek. Of nieuwe muziek van de afgelopen jaren. En. Uh, ja, gewoon een gezellig uurtje. Warming up naar het Formule 1 weekend. Uh, hier in Zandvoort. Want vandaag is het natuurlijk zover. Ik meen om 4 uur gaat het beginnen. En als het goed is, kunt u op CFM Zandvoort. Alles meeluisteren en genieten vanmiddag. Hoe het allemaal ruilt en zeilt met uh, de Formule 1. En of uh, Max Verstappen uh, het gaat doen. Tot nu toe heeft hij het nog niet zo goed ge ge gepresteerd. Maar. Uh, hij is langzaam, zegt hij zelf ook, dus uh, we zijn benieuwd. Een hoop gezellige muziek hier in Zandvoort uit Zandvoort. Een bijzonder goedemorgen. Hallo. In ons vloer. het hebben lak aan werken, willen ons versterken. Britse zeewind is daarvoor zo. Vragen Amsterdam maar waar die zomergene gaat. Hij antwoordt met een land met zijn gelaan. Ik wil alleen naar wand voor voor het bij de zee. Adel van ons land, de brave smid En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in tand. Faaije mannen, monte Carlo, Zwitserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, naar mijn Zandvoort bij de zee. De Zandvoort is... Voltoet de poëzie, als de paren lichten aan de thee. De bananen schillen, werkelijk een idylle. En de zwemsterduizend uit de brie. <laughs> Opgestroopte kousjes en kousjes extra fijn. Kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate. Margate, just do to me. I love to lay and eat and catch the market breeze And play a ring of roses with the shakespeare in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixville and Ohio. I want to go to Margate, where the black ice winkles grow. And now allemaal even flink mee zingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen to bij de zee. De adels van ons land, de braven zitten stout. En Kattenburg en Arlenburg zitten met elkaar in stout. De maar hijmanen, Monte Carlo. Ik ziel en ik doe niet mee. Ik rust alleen naar Zandvoort, samen voor bij de Hier hebben we Zandvoort, lokale omroepen vanuit de Badplaats. Zandvoort, iedere zondag tussen 9 en 10 hoort u Zandvoort uit Zandvoort. En normaal gesproken alleen maar uh, muziek uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dan voornamelijk oud Hollandstalige muziek, beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Nou, vandaag een bijzondere dag, want we hopen stiekem dat Max of Stappen vandaag de Formule 1 gaat winnen. Maar de twijfels zijn er. Dus, uh, hè... Maar het weer, ja, het weer is een beetje... Hè? was, uh, ja, Vrijdag stond er veel wind en uh, gisteren, uh, vanavond uh, ja, gisteren was het gewoon slecht weer. En vandaag uh, komt het tot buien. En hopelijk houden we het zondag droog. Ik ga u straks veel meer over vertellen. Maar de temperaturen mogen we zeker niet overklagen. Maar voor het uh, weer op het circuit in Zandvoort is het altijd wel een beetje spannend. Even een beetje leuke muziek voor u. Zometeen het ensemble vrij en blij met We Gaan Naar Zandvoort. Maar eerst Gouden Oude Klassieker met de sneltrein naar Zandvoort. Met de snelheid naar zandpoort, tjubi tjubi tjubi. want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het strand hoort, tjubi tjubi tjubi. dan denk ik aan mijn lief. Het was een lange hete zomer, in zandpoort op het strand. Ik was romantisch echt een dromer, maar ik was vooral verbrand. Heeft zij me toen geleerd, dat ik niet zo weg zou pijnen Als ik me laat. in blijde lach, hou ze strooi je hoed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve pappeljotjes in der haar. De jongens komen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt acht uur verkeer. Zusje, hon mijn friet, kant En met die familieusje Je gaat naar zandvoort bij de zee. In de broodjes koffie meer. O, oh, het is zo zaligheid wanneer je handen duinig blijft in zandvoort. Kleine Kees gegraven had. En vader staat te grinniken bij het gemengde bad Mama zegt dat er man een oude Seissieslijmer is. En tante roept, schei uit nu, zus, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zwier haar waaier op omhoog. Maar plotseling geeft ze gil en schreeuwt, de zee zit in mijn oog. Zuid-Amsterdam in het helderwit pak. De ritters van de koude grond en een kwartje in de zak Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur tops, banaal en Monte Carlo veel te duur Die gaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met klem En zingen keurig met hun halve zachte fosco stem Het zusje, ome Piet, dan de griet, en de heel familie, Rusje gaat ervan voor. We gaan weer naar het strand, want het, het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt. De zon is weer ontwaakt, Wat het is zomer. Rustjes vol gezelligheid, we hebben alle tijd, Wat het is zomer vogels zingen weer hun lied en iedereen geniet, want het is zomaar. Kijk, de buurvrouw van hiernaast heeft haar geleerd. Naar Zandvoort. En Zandvoort is vandaag druk bezocht. Maar het hele weekend al druk bezocht. Hè? De Grand Prix van Nederland. Grand Prix Formule 1 van Nederland. En dat is Zandvoort natuurlijk. Misschien wel de ene laatste keer. De Grand Prix van Nederland. Is ook wel de Heineken grote prijs van Nederland. En de Formule 1, Heineken Dutch Grand Prix, werd het genoemd. Is een race uit de Formule 1 die tussen 1952 en 1985 uh, 30 maal gehouden werd uh, hier in Zandvoort. De eerste vier jaar dus van 1948 tot 1952. Maakt de race op Zandvoort geen onderdeel uit van de officiële Formule 1-kampioenschap. En na de uh, afwezigheid van uh, 35 jaar zou de, reis in, uh, zou de race, moet ik zeggen... In, ik heb te weinig koffie gehad, in 2020 terugkeren op het circuitpark Zandvoort. Maar in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis in Nederland... werd dit uitgesteld tot 2021. Dus uh, ja, het is uh, ja, een bijzonder weekend. Eén en laatste weekend, volgens de geruchten, volgend jaar nog voor het laatste... En dan... Maar ze geloof ik verhuizen. En, uh, eerst wilden ze het uh, wisselen tussen Nederland en uh, België. En nu liggen we er geloof ik helemaal uit, want ze willen alleen maar in grote steden rijden. Dus ja, het is allemaal een beetje spannend. Maar voor nu, het weekend is vol, maar uh, hè, u luistert naar de radio met een hoop gezellige muziek. Wat dacht u van Loebandi? Met We gaan naar Zandvoort aan de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in Al strooien goed en moe haar voor de dag. De meisjes maken stevig paal voor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 So oh. Zuid-Amsterdam in het heldere wit flanellen pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak. Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met lem. En zingen keurig met hun halve zachte Fosco-stem.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 Dat ik weer in Holland woon, Antonio. Antonio. Antonio. Ik heb geen snoren, geen gitaar, niet van het raven daar. Is de vakantie weer voorbij? Dan ga je lekker mee met mij. Antonio. Spaanse warme zon. En toen en ik gaan lekker liggen wakker, Zo samen in de zon, niks sta... Weer in Holland Weer in Holland hoort, Antonio, Antonio. Je hebt geen storm, geen gitaar, niet van het Ravenswardaar. Is de vakantie weer voorbij, dan ga je lekker mee met mij, Antonio, Antonio. Ik zou echt niet weten wat ik moest, want hoe hou ik zo'n kerel koest, Antonio. we nemen broodjes. Mee. Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in zand voort aan de zee. Ikke. Schau mal, Heinrich. Daar is dat meer. Ik war hier vroeger.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 Ja, dat dus kunnen ze je wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze links linksum. Dan laven ze je rechthuis. Dan laven ze je er bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer dus schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer dat wie nou vroeger. Ja. Ze kunnen even aanvangen, mensen voelen. Oh, nee. Maar dan moeten ze je je wel van te even afklingelen. Oh, nee. Bidden? Ja, afbellen, eh, uh, opbellen. Uh, opballen. Ah, telefoneren, meiden ze. Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, eh, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. Oh, nee. Ach, zo ja, maar sei voorzichtig. Ja? Ja, het gaat weer los. Zouden ze denken? Ze zitten nog zo so muurvast van de vorige keer. Nee, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Eh? Bitte? Kwaas. Wat? was hij kwaas? Nou, eh, uh, bes, bos, bos, bus, beuze! Ja, beuze. Nee, wie is niet nie beuze? Nee, zij wel tegen elkaar? <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denken ze immer maar aan dat Hollandische lied van de Heilige Houten de Musmarijn. <lacht> Maar oh, je zal hier niet bewijzen dat ik die speuze ben! Hou zo. Hier heb je je fiets terug. Ja, oud-grijze vinylplaatje met de zandvoort meer. Want ja, we hebben ook een hoop Duitse toeristen in Zandvoort natuurlijk. En daarvoor hoorde u Rita Hovink met Antonio. En het weer is wel belangrijk, natuurlijk ook voor, uh, voor de Formule 1 vandaag. Vandaag kunnen we op een zonnig weerbeeld rekenen. Het is wel een stuk minder warm dan uh, uh, uh, vandaag. Uh, vandaag was het zo'n uh, ja, 25, 26 graden volgens mij. Hè? Maar uh, vandaag uh, maximaal rond uh, 19 graden. Die meest aan de koele kant voor de tijd van het jaar. En bovendien staat er uh, soms een stevige wind. Uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 of 5... En de wind laat het nog wat minder warm aanvoelen. Naar de wind en in het zonnetje is het overigens wel heerlijk weer. Er wordt zonkracht 4 verwacht en dat betekent dat je huid... na 30 tot 40 minuten kan verbranden. En naast de warme trui komt de zonnebrandcrème dus ook goed van passen als je voor plan bent eh, om vandaag eh, op het strand te gaan zitten... in de tuin of natuurlijk eh, de Formule 1 gaat bijwonen. Dus eh, ja, heel veel mensen vinden het heel leuk. Ik eh, <laughs> heb er niet zoveel mee, hoor. maar eh, wij zijn erbij. Zie je van mijn antwoord. U kunt meeluisteren vanmiddag eh, de race. meen om 4 eh, uur gaat het beginnen... En ze die het allemaal live volgen op uh, de radio. TVM wordt muziek. De Ramblers hoort u nu met een plaat kopen in 1941. Ik wil alles voor je doen, aardig meisje Mijn gedachten zijn reeds nu steeds bij jou We vergeten alle zorgen en we denken niet aan morgen Want je weet dat ik zo heel veel van je hou Ik wil alles voor je zijn, aardig meisje Dat is het enige ideaal waarvan ik droom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 van ik droom. Ik zou alles willen geven, om alleen voor jou te lieven. Ik wil alles, ik wil alles voor je doen. Een avond in de krant, of voor een huisje is te huren. En met het dagblad in mijn hand zit ik minutenlang te turen. Maar ik heb nog niets gevonden dat aan jouw idee voldoet. En toch weet ik zeker dat ik vinden moet. Er heeft een heel huisje met een tuintje en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer. En dat meisje heeft jouw naam bij het harthuur. En we draaien en we schommelen zo fijn Tot we mislijk van draaien en de limo naar de zee Heel de dag is het dan feest Tot we uit zien als een vis. Ik zeg ja nog steeds wit, maar ik weet jij bent straks hier. De dus zon die schijnt, te dus drinken we bier als zitten er veel mensen om me heen. Maar voor mij is het toch maar eens. ik heb de zomer.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 he kept the soul. die eigenlijk niet helemaal thuis hoort in het rijtje van... Uh, ja, reizen terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. We hoorden muziek van André Hazes met Zomer en daarvoor een uh, plaat wel uit de, de tijd. Zoals we het horen te draaien. 1951, een leentje van Capelle met Naar de Speeltuin. CFM Zandvoort, lokaal omroep het van Zandvoort. In de jaren 70 werd het circuit tweemaal het terrein van een fataal ongeluk bij de Grand Prix van 1970... ...kwam de Britse coureur uh, Pierce Courage om het leven. Zie je het tragisch was ook het verloop van de Grand Prix van 1973. Roger Williamson, Williamson moet ik zeggen, kwam om het leven in de achtste ronde. Een auto kreeg een lekke band, waardoor de auto crashte en op de kop kwam te liggen. Williamson kon niet uit zijn auto komen... ...en de coureur David Purley stopte een ronde later om Williams te helpen... ...maar in zijn eentje kon hij de auto niet recht tillen. En waren officials boden geen adequate hulp... ...waarna Purley de enige aanwezige brandbeurzen van een official pakte... En deze vergeefs leegspoot op de auto van Williams. Ja, tegenwoordig mag dat gewoon niet meer. Het is gewoon, hè, op het moment dat er ongeluk gebeurt, dan wordt de hele race stilgelegd. En dan, eh, dan komen de safety cars komen eraan en dan moeten ze erachter rijden. En totdat het allemaal opgelost is. Maar eh, ja, toch gebeuren er nog steeds een hoop ongelukken bij eh, de Formule 1, oftewel de Grand Prix. En ook de Grand Prix van Nederland. Nou, laten we hopen dat het vandaag allemaal goed gaat. Muziek, daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. Rijk de Gooier en Johnny Kraaikom met Ik Ben Zo Blij, een opname uit 1957. Ik ben zo blij, zo blij, dat er eens van voren zit er niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij, dat er eens van voren zit er niet opzij. Een zanger van de opera die zong een goeie aria. En de het liet, wist hij helaas de woorden niet. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor. En hij zong rustig door. Ik ben zo blij, zo blij, dat de reus van voren zit en niet op zijn. Ik ben zo blij, zo blij, dat de reus van Boren zit en niet tot zijn. Het wachten op de oyevaarder viel zo'n algepoesje klaar. Draa la la la la, Het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Draa la la En toen net in het badje werd gezet, zei: omkraaiden het. kleeft er kind? Geen wonder, ze je was een stijf voor wissie. Dagelijks, wat je moet niet niet opzij. Er kwam vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kipbevel. la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek. En was de heren, dat was streek. la la. Maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus zing als lauwband. Zo blij, zo blij, dat mijn huis van Bournes zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn huis van Bournes zit er niet op zee.